Uur. Jobboot met het NOS-journaal. Schiphol voert vanaf morgen extra controles uit op directe vluchten naar de Verenigde Staten. Tijdens de inspectie moeten passagiers bij de gate hun elektrische apparatuur uit de tas halen en aanzetten. De luchthaven voldoet daarmee aan de verscherpte veiligheidsmaatregelen die de Amerikanen hebben ingevoerd. De VS wil zeker weten dat er geen bom verstopt zit in de behuizing van de apparaten. Mobieltjes, tablets of laptops die niet aangaan, mogen niet het vliegtuig in. Schiphol zegt er alles aan te doen om extra wachttijd te voorkomen. Minister Schultz van Verkeer is vondwaardig dat Duitsland, behalve op de snelwegen, ook tol gaat heffen op provinciale en lokale wegen. Ze gaat Eurocommissaris Callas vragen om te onderzoeken of deze maatregel wel kan volgens het Europees recht. Volgens de minister heeft de heffing vooral negatieve effecten voor Nederlandse automobilisten in de grensstreek, terwijl de Duitse automobilisten worden ontzien. Schulz wil op korte termijn een gesprek met haar Duitse collega en gaat ook in EU-verband actie ondernemen tegen het Duitse tolplan. De presidentsverkiezingen in Afghanistan zijn gewonnen door Ashraf Ghani. Volgens de voorlopige uitslag heeft hij 56,4 van de stemmen gekregen. Zijn concurrent Abdullah Abdullah blijft steken op 43,6 Bij de eerste ronde van de verkiezingen was Abdullah nog de winnaar. De nieuwe president Ghani was tussen 2002 en 2004 minister van Financiën... onder vertrekkend president Karzai. Ook werkte hij als econoom bij de Wereldbank in New York. Er komt nader onderzoek in de Deventer moordzaak. De Hoge Raad heeft dat besloten na een verzoek van de advocaten van Ernest Lauwers, die veroordeeld werd voor de moord. Dat kan uiteindelijk leiden tot een herziening van de zaak waarbij het proces over moet. Een aantal aspecten wordt opnieuw onderzocht, waaronder bewijsmateriaal op de bloes van het slachtoffer en het telefoonverkeer van Lauwers. In de Deventer moordzaak is Lauwers veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg. Het weer vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen gaat het regenen en wordt het niet warmer dan 17 tot 21 graden. Ook woensdag wisselvallig en koel voor de tijd van het jaar. Daarna wordt het weer wat warmer. Dit, was het... Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad ze files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. 4 kilometer tussen klopend Watergaarsmeer en Muiden. Op de A5 richting Amsterdam, daar is de weg dicht tussen Westpoort... aan de aansluiting met de A10. Dat komt er een ongeluk in de Koentunnel. De Koentunnel is richting Zaanstad momenteel afgesloten. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. Het verkeer kan ook best omrijden via A10 Zuid en de A10 Oost. Op de A7 richting Hoorn, daar is de weg dicht bij Permanent Noord. Daar is een auto over de kop gegaan. Al het verkeer wordt er omgeleid via de af- en oprit Permanent Noord. A9 richting Alkmaar, tussen Knopen Rottepolleplein en Beverwijk... 4 kilometer. in op de rijbaan richting Diemen staat 5 kilometer voor knooppunt Diemen. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Geutsweld en knooppunt Amstel 9. A12 Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Gorkem, Daar staat 3 kilometer file bij Lexmond. Tot zover de verkeersinformatie.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 De enchilla. The blood made my head soft And God knows You've got me so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 I'm a heart in a headlong You stop the blood Make my head soft Make my head And Make my head you Make my head you Make my head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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. FM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort 106.9 FM. Come da vodka bichita va bene. Si parla miets americano. Quando si mola l'amore sotto luna. Come da venen cave di I love you. Kom naar de vallamora, sotta luna. Kom naar de Venenca, verdi I love you. Kom naar de Vodka Vini, kida va bene. Zit op de Ik Suis me par là, me mes je te